Maar net wel met het NOS-journaal. Twee leerlingen van Maastricht worden sinds vrijdag vermist in Frankrijk. De school heeft bij de politie in Parijs aangifte gedaan voor vermissing en er is een grote zoekactie aan de gang. Veel vierdejaars VMBO-leerlingen van de school uit Maastricht bezochten donderdag en vrijdag Parijs en Disneyland. Vrijdagmiddag kwamen twee meisjes niet opdagen op een afgesproken verzamelplaats in de Franse hoofdstad. De politie in Parijs heeft een opsporingsbericht verspreid, maar vanavond was er nog niets van de twee vernomen. Oh. <sighs>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 Loste. De parlementsverkiezingen in Nigeria zijn opnieuw uitgesteld, ze zouden gisteren worden gehouden, maar werden verschoven naar morgen omdat het steeds niet lukte om in het hele land stembiljetten te verspreiden. Omdat dat nog steeds niet is gelukt wordt er pas volgende week zaterdag gestemd, maar die dag zouden er presidentsverkiezingen zijn en die schuiven nu ook een week op. Om fraude te voorkomen komen de stembiljetten uit het buitenland en daarbij is vertraging ontstaan.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 Het weer vanavond wisselend bewolkt. Vooral morgen in het Zuidoosten een paar buien. Vannacht opklaringen. Het wordt 6 graden. Morgen overdag droog en alleen in het Oosten, dus kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap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 van zijn cd, de uh, Liquid Light of Healing, hebben we een nummer gedraaid. We gaan door met In The Presence of Angels van Frans Amati. En dat komt van een heel ander label. Onze uh, vrienden uit Scandinavië Phoenix Muziek. En daar dit prachtige nummer van. Veel plezier binnen de tweede uren van PIVOL Radio.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 Oriane Music bestaat 25 jaar en daar gaan ze een uniek concept voor geven op 16 april. Maar er is nog een andere, ja, andere jarige en dat is Parafisie. En eh, zeg ik het allemaal goed, ja, de Paraficie manifestatie van dit jaar is ook in het weekend 16 en 17 april ook in Den Haag. En Parafisie manifestatie bestaat ook dit jaar, 25 jaar. Hoe toevallig is het allemaal?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 Bye. Bye. Bye.